Het lijkt opnieuw een stralende winterdag te worden in onze prachtige hoofdstad. Geen wolkje aan de lucht. Of toch, zien we daar de lucht niet samen pakken? Precies boven Café de Kip? Al valt nog te bezien of de clientele ook in de gaten heeft dat hen iets boven het hoofd hangt. Ze komen er waarschijnlijk snel genoeg achter. Luister naar Citroentje met Suiker. Ja. Goedemiddag! Hallo! Oh, hey, dat is goed dat ik jou zie, jongen. Kijk eens even wat, wat ik hier voor je uit de krant heb geknipt. dat Ali? Kijk misschien eerst even mijn jas uit? Nee, nee, hier ook, oh, moet je kijken. Giovanni de Vito geeft een cursus styling. Giovanni de Vito. Ja, vlugge Jantje zal je bedoelen, maar dat is het Italiaans. aanstelleritis Ja, doe mij maar niet, donkito's. Komt er aan, jongen. Dat johan. is gewoon zijn artiestennaam hij is wel mooi, de kapper van uh, onze sterren, hoor. Ja, en Leo is schutspatroon van onze bloempop. Nou, nou, nou mani, zo kent die wel weer. Nee, maar kijk dan. Hier, die Giovanni de Vito geeft een cursus van vijf dagen. En je bent nooit te oud om wat bij te leren. Ja, toch? Niet toch? Hallo, hey. Hé, hey, hey, hey. Hallo. Je zou hier een half uur geleden al zijn om de bar over te nemen, toch? Ja, ik moet mijn rijbewijs laten verlengen. Mag een man daar even van bij komen, ja? Nou, dan, dan ga je toch gewoon even langs het stadhuis? Ja, dat zou je denken. Ja, maar kijk, hier. Hier staat dat ik opnieuw moet afleiden. Hier, oh, ik zou te oud zijn. Andere automobilisten kunnen een voorbeeld aan mij nemen, weet je dat? In de oorlog reed ik al rond in een oude af. met Pieter en Pook. Ja, ik weet nog goed, september 1943 oh, was het. Ja. Oh, oh, oh, oh. ja, het is goed met jullie, hoor. Maar zonder onze hadden spraken jullie nou allemaal Duits. Oh, onze, dat waren de Canadezen, Ark. Ok. Nou, hier, laat eens zien die brief. Dat is gezien uw leeftijd. Ja. ja hoor, ja, je mot opnieuw op. Ja. het oh, ja, wat is het wat? is nou, Ja, nou, dat ja, zeg ja, ik toch. Vindt, ik vind het helemaal niet gek. He, als je ouder wordt, gaan je reflexen, die gaan achteruit. Ik vind het niet meer de logische dat ze willen weten of je nog veilig rijdt. Hmm. Je zit wel op dezelfde weg als ik, hoor. Nee, nou, jij raadt als een echte vent. Ja, ha, ha, nee, oh. maar, maar Akkie, die wordt ouder en dan... En dan oud, je... oud zit dus je oren, jongen. Ja, Akkie, hebt gelijk. Je moet een oude aap geen nieuwe trucjes proberen te leren. Nou, Leo, ik heb je anders ingeschreven voor die cursus bij Giovanni de Vito. <laughs> heb jij mij ingeschreven? Oh, had ik dat nog niet verteld. Oh. Oh. Ja, ja, dat ben ik. Eindelijk. Wat kan ik voor u doen? Ik kom voor mijn rijbewijs. Loket 2. Nummer 835. Hé, hey, hé, hey, hey, hey, wacht eens even. Ik heb net drie uur zitten wachten hier. Loket 2. Ja, mevrouw, komt u maar. Wat kan ik voor u doen? Ja, maar deze oude meneer staat er nog voor. Over wie heeft ze het, nummer 928. Nummer 928. Nummer 929. Hey, ho, ho. Hey, daar ben ik. Ik, eh, ik kom voor mijn rijbewijs. Aanvragen, verlengen, vervangen of geen van bovenstaande? Nou, het zit zo, ik kreeg deze brief hier. Dus eigenlijk gaat het dus om verlengen, maar. Eh... Loket 3. Nummer 929. Zeg, als zullen we nou beleven? Geen wonder dat alles hier aan de vloer vastgestroefd zit. Het is je reinste leeftijdsdiscriminatie. En ik heb er hier vandaag nog eens tien jaar van mijn leven bij ingeleverd. Loket 3. Nou, ah! 929. Nee! nee. Beveiliging, nee, beveiliging. Nee, nee, nee, nee. Zeg, Zegt die knakkers, Giovanni. Je moet een beetje een alliantie aangaan met je creatie. Ik zeg een beetje bijpunten, opscheren in de nek en klaar is Kees, zeg ik. Zegt hij... <lacht> wat een flauwe kul. Wie wil er nog een alliantie aangaan met een creatie van hopmout en met zo'n fijn artistiek manchetje? Oh, oh, oh. Je moet een beetje met je tijd meegaan. Als je nooit eens open staat voor wat nieuws... Hallo! Wat <lacht> huh? vind je ervan, meisje? Nou, niet om het een of ander, pa. Maar waarom heb jij een leren broek met franjes aan? Je bent zo oud als je je voelt. En ik, mijn jongen, ik sta nog midden in het leven. Je staat in de weg. Vanavond in het westen helder, in het oosten valt mogelijk een onmisbaar. En dat was het. Waar blijft die man? Twee uur. Laat pa toch stappen. Op zijn leeftijd. Nou, ze zien hem aankomen in de disco met zijn van pantoffels. Hé, hey, meisje, toch. Het is gewoon een fase. Hij moet er even doorheen. Dat geeft toch niks? Ik heb hem al tien keer gebeld op zijn mobiel. Hij neemt gewoon niet op. En ik zeg... zolang als hij onder ons dak woont, heeft hij zich aan onze regels te houden. Ah, je moet ze toch een keer laten gaan. Weet je wel hoe gevaarlijk het is in de stad? Drank, drugs, loverboys. Je bent je leven niet zeker... Ik denk eigenlijk niet dat wij het risico lopen... dat pa het slachtoffer wordt van een lafferboy, mees. Hij zei dat hij ging dansen. Ja. Heb jij pa wel eens zien dansen? Nou, dat lijkt me vooral gevaarlijk voor alle andere mensen. Ja, is. Oh. Daar heb je het al. Hé, hey, zijn jullie nog op? Hé. Hey. En waar denken wij vandaan te komen? Gek van bezorgdheid zijn we geweest. Oh, nou zeg... Wat is het nou weer voor iets onbenullends? Ik mag me zeker zelf wat wij doen, laat ik thuis goen. Alle andere vaders mogen het ook? Wat andere vaders mogen, daar heb ik niks mee te maken. Ja, jullie, jullie begrijpen er ook helemaal niks van. Hè? Uh, um. Hebben wij dat? Hmm. Dat is toch niet te geloven? Ja. Praten met een puber is hetzelfde als praten met een dronken vind. Jij zit ermee en zij zijn het de volgende dag vergeten. Wow, geloof jij het? Maar dat is dus het nieuwste, zeg ik, Giovanni. Chilleke pieken. Nou, dat klinkt best mooi, wijzen hoor, als het subtiel gedaan is. Ik heb vroeger eens met een actrice gewerkt. die. Oh, nou ben ik blij dat je er zo over denkt, Ali. Want die senior De Vito heeft gezegd dat ik morgen een model mee moet nemen. Oh, nou, hartstikke leuk, toch? Ja, we moeten er om twee uur zijn. Zal ik je komen ophalen? Wat? Ik? Ik <laughs> had me, mevrouw oh, Hey, Hé, hmm. daar hebben we Abdel. Hallo, Abdel. Jongens, het is Abdel. Nou, jongen, Leo Bloemkot heeft naam toch iets leuks voor je? Nee, nee, nee, nee, nee. Wie A zegt, moet ook B zeggen. En je je zegt altijd dat je niet bang moet zijn voor nieuwe dingen. Wat kan ik voor u doen, meneer Leo? Niks, jongen. Ik heb tante Halie al als vrijwilliger aangewezen. Ook goed, hoor. Tot morgen, mevrouw Toos. Tot morgen, Moppie. Ja, het is natuurlijk niet zo dat ik niet wil, maar... Ja? ja het lijkt me juist ja, hartstikke leuk, maar... weet je wie daar nou echt plezier aan zou beleven? Akkie. Ja, die die wel die kop zo gebruiken bij zijn nieuwe leren broek. Uh, ja, toch, de Ups? Paal Paul ligt nog te slapen. Hij is gisteravond bij ze stappen. Oh. Ik, ik zag hem net anders nog voorbij komen op een grote motor. Wat? Volgens mij was het een Harley Davidson. Zo'n ding met een hoog stuur, weet je wel. Zonder helm. Hij had een bedje met achteruitkijkspiegels op. Nee, je. Yes. Nou, dan, dan zal zijn haar straks wel behoorlijk door de war zitten. Vergeet he? het maar, Ali. Jij bent degene die me hierin gekletst hebt. Dus jij bent degene die morgen mijn model wordt. Nou, maar waarom vraag je thuis niets? He? Ja, niet om het een of ander, hoor, schat. Maar ik zeg het voor jou. hè? Jij kent toch ook wel een lekkere verwendbeurt gebruiken? Ja. Nou, met al die toestanden met je vader en zo, hè? Ach, die man. Het is het klimmen der jaren. Dan krijgen ze het af en toe raar van in hun hoofd. Ik heb nergens last van, hoor. Goed, dat is dan afgesproken. Ik kom je morgen om twee uur ophalen, Ali. <lacht> nou, nou, ja, ja, ja, nou, nou ah, geen ja, <lacht> ge <lacht> paniek, hoor. Het zal allemaal heus wel meevallen. Nou, uh... de Giovanni de Vito weet echt wel wat u doet. Hij is niet voor niks de kapper van de sterren. Ja, maar... Ja. En, en je hebt toch ook altijd in het theater gewerkt? Ja, nou, ja, Mijn Je vader op een motorfiets, maar liefst. Nog even een vraag weer een step voor zijn verjaardag. Ach, meesie van me, laat het nou toch... Hij doet toch niks verkeerd. Ik weet het niet. Het is Café het de Kip, met Toos Hoeko. Wat zegt u er nou? Ja, ja natuurlijk We, we komen hem halen. Pa zit op het politiebureau. Bah, nee. nee. Hij is gearresteerd. Nee, nee. Oh, toch? Ja, agent, ik ben Toos en, en dit is mijn man Mees. We komen voor mijn vader, Akki Palfrenier. P-A-L-F-R-E-N-I-E-R. -E -E en dat is nog niet eens het moeilijkste gedeelte van hem. Palfrenier, Akki. Ja. Verstoring van de openbare orde. Oh. Verzet tegen arrestatie. Oh. Bevond zich op de openbare weg zonder geldig rijbewijs. Ik zei het toch gewoon lekker laten zitten. Zowel zo rustig. Mees. Let u me niet op hem hoor. Dat doet niemand. Maar Spruit, kun jij Paul Vrenier even ophalen? Zijn dochter is hier. Als u dit even kan tekenen. Oh, ja. En dit. ja. En deze. Ja. ja. En deze nog even. Oh, oké. Okay. En die. Nog even. Schriftelijk in Twintiford. Moet je de vingerafdrukken soms ook nog hebben of de DNA-profiel? We hebben het hier toevallig wel over een oude man. Niet over een van de... Wie is andere... er hier een oude man? Ah! Een schande is het! De politie staat, waar ze onschuldige burgers zomaar van straat kunnen lichten zonder enige reden. Apart. Meneer Palvernier, we kunnen u hier nog een nachtje houden oh ja? hoor, als u dat liever heeft. Nee, idee. Dat zeg ik. Maar liever langhaardig dan kortzichtig, als je er maar weet. Kan iemand die man vertellen dat de jaren zestig nog toch echt voorbij? Kom nou maar mee, pa! Kom. Ja, ontwaakt, verworpenen aarde. Ontwaakt, verdoemd oh, in hongersweer. Fijn. Weg met het gezag. Make love, no war. Make love, no war. Make love, no war. Make love, no, Make love, no Maar een vrijgezel die gaat pas slapen. Als je ja. al sterren. Jij moet je heeft niet overal mee beoien, oh, man, die jongen. Van, die ik ben oud en wijs genoeg om te weten bro, wat man, ik is. wil. Ja, Begrijp je wel? Je dood. Zo zijn jullie er weer gezellig. Geef mij maar een wijntje, Mani. Zo gaat het de hele weg al met die twee. Oh, nou, dan moeten jullie eens even goed luisteren naar mij. Jij bent oud en wijs genoeg om te weten wat je wil. En jij. Hou je mond, ik ben aan het woord. En jij? Jij hebt het over onze vader. Moet je kijken wat jullie met die arme toos doen? Ja, maar hij. Genoeg! Maar ah, er is niks mis mee om wat ouder of nou ja, van middelbare leeftijd te zijn. He, als je normaal doet, vindt vind iedereen het hartstikke gezellig dat je er bent. Nou, dat vind ik heel erg lief van je, jongen, dat je dat zegt. Goed. He, je moet misschien opnieuw op voor je rijbewijs. Hey, je begint wat moeilijker te lopen, je ogen worden wat minder, je haar valt uit. Je hebt zoveel rimpels dat je gezicht op een landkaart begint te lijken. Je armen zijn niet meer lang genoeg om te Ja, Roemt het maar af, hè, Marny? In, in continent. Waar is iedereen trouwens? Nou, jullie waren op het politiebureau. Abdel is net weg en Leo Bloepot dat de Ali zijn naar Giovanni. Kapper van de Sterren. Oh, ik wou maar dat ik even op een hoekje kon kijken. Oeh, ja, leuk. Ja, Jacqueline, wat fijn dat je toch weer kon komen. Ga maar gewoon in je stoel, meid. Ja? Zeg, zeg Leo, ik krijg gewoon een hartverzakking na Activensie. Wie je er wel gelooft. Ja. Ah, hij is misschien een is beetje, ja, erg goed verzorgd <laughs> voor een man. Maar ja, wat wil je met zo'n beroep? Hallo, lieve man. Mensen, uh, zullen we het eventjes centraal houden? Vandaag ja. gaan we iets heel bijzonders doen. Oh nee, het zal niet waar zijn. duidelijk ah, ja. een plaats nemen in de stoelen. Ja, mensen, maar goed de kapmanteltjes om. Vandaag gaan we rokken, mensen. Vandaag gaan we echt rokken. Leo, Le ja. beschiet me ineens te binnen dat ik thuis het gas heb laten aanstaan. Nee, nee zitten! En ah, Wat hebben we hier? Oh, nou kijk. Oh, wat dolletjes. Ja, dit, hallo. Dit, dit is tante Ali, oh, uh, hallo. Giovanni. Uh, zij heeft een beetje last van de zenuwen. Ach, meid, dat is toch helemaal nergens voor nodig. We toveren deze koep ja, ravage gewoon omdat het een sterrenkapsel, toch? Eh. Ja, we gaan deze treurige plukjes haar eens eventjes lekkertjes aan de handen nemen, hoor. Treurige Houders, plukjes met haar. Met en, wat vind je van, hè? De treurige als plukjes, plukjes haar. Je je pluk... De kroop naar Dankjewel, Dank je wel, moppie. Je ziet er weer goed uit vandaag. Oh, zo kan hij wel weer. De postbode vroeg of ik de post naar nou binnen wilde nemen. Ja, geen meer. Ja, zo gaat dat, hè. Als je jong bent, dan ligt de wereld nog aan je voeten. Maar op een goede dag, dan is het zover. Je doet je mond open, maar niemand hoort je. Je komt ergens binnen en niemand ziet je. Gaat het wel goed, open akki? Oei, dat was het verkeerde woord, jongen. Ga maar gauw, moppie, anders dan ontploft hij nog, hè. Ik zie je morgen weer. Ja, goed. Dag allemaal. Hier, pa. Neem een lekkere borrel, hè. Een jonkie. Ik ben blij dat je weer een beetje in je normale doen bent. Nou ja, ja, mami had wel gelijk toen hij zei dat er niks mis is om van mijn leeftijd te zijn. Nee, ja, oud zijn. Hier, pa. Dit is voor jou. Rekening, rekening, nog meer rekening. Eerlijk waar, elke keer als de brievenbus wordt klepperen, dan sla ik een kruisje. Kijk nou eens wat hier staat, jongens. In die brief van die droogstoppels van het stadhuis. Ik moet eerst een medische keuring doen voordat ik mag afrijden. Nou, ja, maar dat geeft toch niks. Je bent zo gezond als een vis. Nog nooit een dag in je leven ziek geweest. Zeg jongens, luister eens. Ik las iets over uh, bungeejumpen. Wat doen ze dat eigenlijk? Oh ja, bungee jumpen. Ja, dat kan nu bij het Centraal Station. Nee toch, pa. Meis, zeg jij er nou eindelijk ook eens een keer wat? Ik doe niet anders. Jij bent toch degene die vindt dat het allemaal moet kunnen? Ach, laat pa toch. Dat geeft er niks. Zeg, ik wil me nergens mee bemoeien, maar zo klinkt Toos helemaal niet door. Pa, ik wil het niet hebben. En daarmee uit. Zolang je onder ons dak woont, hou je je aan onze reis. Aju! Hé, hey, wat denk jij naartoe te gaan? Springen! Pa! Meis, pak je jas. Mani, let jij zo lang op de bar? Nee, nee, nee, nee, dit wil ik zien. Ik, ik ga mee. Ze denk altijd met je ogen dicht. Visualiseren. Visualiseren. Dat is een toverwoord, hè? Ga een alliantie aan met nou, je creatie. Nou, Leo, echt waar. Het, het is niet dat ik geen vertrouwen in je heb. Ja, je maar zit er anders bij alsof je er niet in gelooft. Je schouders naast je oren, ogen sterk geknepen. Ik sta gewoon van gek bij die chauffeur. Nou, vier gek. Ja. Vind je het gek, hè? He? Het laatste wat ik hem hoorde zeggen was dat we mijn haar moesten zien als een zilveren rivier die, die, die, die tot een delta moest komen. Nou, dat, dat stelt mij niet gerust. En, en waarom hangt hij hier nergens een spiegel? Heb vertrouwen. De creatie die ik zal creëren volgens de nieuwste inzichten van de mode zal ervoor zorgen dat je wel tien jaar jonger eruit ziet. Echt, een godin. Een dievaar. Ik zal het theaterdier dat in je slammert opnieuw tot leven brengen. Hmm, nou ja, als je het zo stelt dan... En 들enker, een... denk eraan, lieve mensen, visualiseren. Visualiseren, dat is het toverwoord, hoor. Doe dat do, do, do maar even uit. O, Al mijn je Oh la, la oh. Et voilà! Spiegel! Spiegel! mademoiselle, uw nieuwe coiffure. Maar, maar dat is gewoon een bloempot! Ja. Wat had je dan verwacht? Je kan er nou op geen nieuwe kunstjes leren. Wat? Oh kijk, dat is toch een bode vleug. Oh, nee, Jan! Wat nieuws in Parijs? Dat is dolletjes. Dat is goed gedaan. En God mevrouw, wat doet u nu? Ja, mevrouw, dat is een hele dure spiegel. Wat De zit de Toos. Hij hoort je toch niet te boven. Oh, Mani. Hij zat toch niet echt gaan springen? Pa! Kom nou naar beneden. Maar wacht even, wacht even. Geef die verder. aan mij. Wacht. Nou, zo kan ik niks zien. Oh. Die, die ene jongen heeft het elastiek vastgemaakt. Pa zit vast. Oh. Het is een soort springplank. Pa staat op het randje. Oh meis, ik durf niet te kijken. zeg jij maar wat er gebeurt. Oude gek staat op een knoeper van een bungetjunk kraan. Klaar om te springen. Alleen omdat hij zo'n orde moet bewijzen dat hij nog 22 is op zijn 71ste. Pa lijkt te twijfelen. H hij wil terug. Oh echt? <laughs> Wel nee. Oh god, daar gaat hij. <tie> Tante Aal, kom nou die wc uit. We beloven dat we niet zullen lachen. Nee, nooit. Je kunt, je kunt er nooit erger uitzien dan pa, dan dat hij die aanvaring had met die bungee-junk Gaat het, pa? Doet het nog pijn? Ach, alleen als ik lach. Waarom zou je drie gebroken ribben en een arm in de mitella? Ali. Tante Ali. Tante Ali. Kom er nou uit! Wat heb je in godsnaam met gedaan, Leo? Gewoon wat hij altijd doet: bloempot eromheen en hup knippen. Ja, zoiets. Tante Ali, liever toenaal. Ga maar naar spa zitten, daar valt alles mee. Beloven jullie dat jullie echt niet gaan lachen? Nee, natuurlijk niet, Ali. Kijk toch. Oh, als je denkt dat dit erg is, ja. dan heb je nog niet gezien hoe die van eruit zag met de tante Ali met hem kwam. Oh. <lacht> Ach, tante Ali, laat ze maar kletsen. Beste mensen, de ware schoonheid, die zit van binnen. Ja, dat is waar. Omdat woont in Ozan, zeg me Sures en Hager eens aan. Hij ging gebukt onder zijn diepe kloven. Toen werd hij geopereerd, de hele boel getransplanteerd. Heeft hij dus alleen nog harven boven? Wat zal hem al verzinnen? Zou er zelf niet aan beginnen? Ware schoonheid, waar schoonheid ware schoonheid zit van binnen Nee, nou ik... Het decoté van Ray ging met de jaren naar beneden. De dokter restaureerde haar iconen. Nee. Oh ja. Maar in het vliegtuig naar Eilat is de boel uiteengespat. Het regende nog dagen siliconen. Nee. Wat ze allemaal nou verzinnen? zou er zelf niet aan beginnen. Ware schoonheid, ware schoonheid, ware schoonheid zit van binnen. <laughs> Willemien, mijn achternicht, kreeg een rimpel gezicht. Haar man deed haar een boot-obscuur cadeau. Oh, een onbewegelijk gelaat was toen het resultaat. Ze staat al jaren bij Madame Tussauds. <laughs> Wat ze allemaal verzinnen, zou er zelf niet aan beginnen. Binnen. Alle afleveringen kunt u nogmaals beluisteren via citroentje met suiker.karo.nl Of de podcast de paal? En dan moet je er niet mee, Toos.